Elke vrijdag, 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix Marathon. Raoul Dit is Slam. Een uur lang live in de DJ-boef bij Slam Fedder Le Grand. een keer verder natuurlijk zijn show vanavond om 10 uur. En vandaag heeft hij wat te vieren. Een nieuwe release, die gaat zeker nog voorbij komen. Een remake van Sierra One Two Step. Door het een uur lang. Verder Le Grand in de DJ Boek bij what you know what you know what you know what you know life There's no extras, just movement. Follow it, follow it, follow it, follow it, follow it, follow it. in de studio verder Le Grand. Gezellig, hey man, leuk dat je er bent. Ja, nee. Ja. Hey, uh, de vorige Vrij. keer dat je de gewaagde overstap uh, maakte zo vanuit het zuiden naar uh, deze studio was je, was je drie kwartier te laat. <laughs> Heb je twee, uh, twee platen opgezet? Ja, je weet het maar nooit. Hè. Gelukkig was je dat met Funkerman, dus die kon je redden toen. Maar uh, <laughs> nu wist je dat je op tijd moest komen. Ja, ja, absoluut, uh, absoluut. <laughs> Goed dat je er bent. Goede reden ook, want je hebt een uh, mega release vandaag, hé? Ja, uh, yeah. one, uh, one two step. Ja. Ja, yeah. yeah, ik ben er heel blij mee. Origineel van uh, Sierra. Ja, klopt, klopt. En oh, uh, ja, weet, weet je, soms, uh, ik, ik, ik, ik denk dat iedereen is natuurlijk altijd een beetje op zoek naar dingetjes voor zijn set of iets om te, te reworken. Ja. Uh, maar in, in dit is zo'n geval, alleen alles komt bij elkaar. Uh, het, het label kon het allemaal geregeld krijgen, want dat is natuurlijk altijd vraag twee. Soms gaan er ook dus, een paar uh, jaren ja, overheen, maar ja, dat ja, gaat niet Dus nee, dus, dus, ja, je ja, gek, ja, heel, heel, heel, blij mee. Tophand, hey, top man, gefeliciteerd. Ja. Dank je wel. Uh, wat uh, zit er aan te komen voor Fedde Le Grand de komende tijd? Uh, ja, eigenlijk. Eigenlijk heb ik gewoon niks te klagen. De nee. zomer ziet er gewoon weer goed uit. We doen weer een paar keer pizza, zwart festivals. Uh, nou, ik, ik, ik ben een gelukkig mens. Ja, je bent natuurlijk vader geworden, hè? Een ja. tijdje geleden. Ja, ja, een tijdje uh, geleden. is ja, dus dus je... net, net ja, iets. Ja, nee, ja, goed, maar doe je het doe je nou sindsdien veel rustig aan of is dat eigenlijk helemaal niet, uh, niet zo? Uh, nog niet. Maar dit, dit is wel het eerste jaar dat ik echt uh, de, de, een beetje erover denk om te zeggen, nou, misschien moet ik volgend jaar een klein, klein beetje. Oh, ja? En dan net zo'n klapper release. Dat hadden het nu in één keer uh, weer dat, dat is al <laughs> Nee, nee, nee. Weet je, ik, ik doe ik zeg al heel lang eh, rustig, dat ik aan rustiger aan wil doen. Ja. Maar als ik heel eerlijk ben, een beetje. de uh, uh, uh, hard ones, want the hard ones, zeggen ze dan. Ja, precies. Uh, dus, maar een, een klein tandje terug zou soms niet. Uh niet onverstandig zijn. Maar je weet maar het nooit. Als er weer zo'n golf komt... zoals met Put Your Hands in Detroit, ik, dan, uh, dan, nee, ja, dat, ik, dan ik, ga je wel mee, sir. Sure. Nou ja, ik vind het gewoon, ik vind het gewoon leuk. Ik, ik denk alleen dat ik uh, verstandiger ben. Ja, ja, dat okay. ik dat dan heel, okay. heel wijzig. Ja, wat eerder op, net uh, <laughs> naar huis toe en zo. Ja, dat soort ja. dingen. Okay. Hey, uh, leuk dat je er weer was. Ja, geen dank. Dankjewel. Vredelijk raar hoorde je een uur lang in de Slam Mix Marathon... met zometeen Robin Slam De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in...